In het water van de Singel in Leeuwarden is volgens de politie mogelijk een explosief aangetroffen. Volgens de gemeente lijkt het voorwerp op een oude zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld. Woningen in de omgeving hoeven nog niet ontruimd te worden. Mogelijk is er sprake van een 1 april grap. In de Eredivisie heeft NEC thuis met 2-0 gewonnen van de graafschap. Schöne en Zeefwerk waren de doelpuntenmakers. De graafschap moest plak voor rust met tien man verder na een rode kaart voor Kaak. Door de overwinning klimt NEC naar de achtste plaats. De graafschap blijft de hekken sluiten. Het weer vanmiddag is op veel plaatsen bewolkt. In het zuiden schijnt afroede zon. In het noorden kan soms een beetje regen vallen. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 10. En morgen verandert er niet veel aan het weer. Dit, van... dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files, zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht en op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen.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 het gedicht van de dag staat vandaag om kwart voor vijf in het teken van de lanen in de paden op. Nou, met dit weer dat is een toepasselijker, kan ik me het erg niet voorstellen. Uiteraard krijgt u straks van ons nog de voetbal eredivisie uitslagen van de vanmiddag verspeelde wedstrijden. We hebben nog wat Formule 1 nieuws en ik zou zeggen blijft u gezellig luisteren naar het laatste uur van Zik. En we hebben Chill en Crazy de Radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. No, we're never gonna survive unless we are a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 cosas bellas de la vida, escritas las encuentras en el... Ik ga...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 We Dan draaien we die hit nog een keer grijs.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 Zou dat nou zijn, hè? Wat voor woord zou dat nou zijn, Wat voor woord zou dat nou L-O-V-I-E L-O-V <laughs> Dubbel uh, woordwaarde, <laughs> ja, Nou ja, oké. Okay. 64 punten, dat ben je niet. <laughs> ja, echt waar. Uh, ja, we hadden het over bevrijdingspoppen tijdens dat plaatje van Kim Wilds. Ja, behoorlijke optredens die daar gaan plaatsvinden. Pascal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 en Juppia, Paul, die, daar hebben we dit jaar Gespendol SF Bombay, Eva uh, de Visser en Casey Mayfield. Zo hé. Hey. En dan hebben we op de 4 mei, hebben we s'avonds ook nog een, uh, een herdekkingsconcert. En dat is met uh, Liesbeth Lister en Allerliefste. Wow, geweldig. 5 mei dus, bevrijdingspop in Haarlem. 4 mei toch? 4 en 5 mei. 5 mei is bevrijdingspop. En 4 uh, mei hebben we uh, de herdekings, zeg maar met uh, Allerliefste. Ja, en Liesbeth Lister.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 Vol. Klim jij weer uit de dal, kijk naar de tijd die komen zal. het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je TV op kanaal 45. 40. Kijk je digitaal, dan ga je naar naar 40. 40. love. Your love is peaceful like a summer's breeze.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 that's cozy as a fire's glow and I keep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 Lachen niet, hè? Die lachen niet, die lachen niet. Joh, de Duran Duran uit de jaren 80 met de reflex. Dat mooie gedicht van de dag, Albert Young, dat bracht mij bij de volgende plaats. Ja, daar komt hij aan hoor. Hier is kick en op fietsen. Maar te moslim en als ik dadelijk neem en dit moet, dan fiets ik Dan zijn we samen gehaald of in orde. Nee, Amsterdam met alle donders kanalen als ik dadelijk dan de kast moet zoeken, dan fiets ik deur. Maar ik wil alweer de dingen zien. De laatste mooie dagen van het jaar, misschien. I'm for my madness, me yeah you need to crack. We got my bad, we got my bad. We oh. we got my bad. We got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 zelf in de maling. Maar het nee. was echt waar. We zaten er. Ja, volgende week zondag dan zijn uh, Aldo en Rudy er weer. En dan hebben wij een dagje vrij. Ik zou niet weten. Wat moeten moeten we op zo'n vrije dag doen? Uh, geen idee, geen idee. No. Komen we wel uit hoor, dan komen we wel uit. Maar goed, die maandag erop hebben we de paasraces, dus dan zijn we wel 's middags weer van de partij. Maar onze eerst volgende keer is gewoon regulier, volgende week zaterdag tussen 2 en 5. En dan hebben we zondag even vrij en dan zijn we de maandag weer. Ja, dan zijn we de maandag weer. Vanaf 9 uur 's ochtends trouwens, met de paasraces. Juist. Ik heb nog even snel een, uh, uh, de uitslag van de ronde van Vlaanderen Oh ja, die moeten we ook nog doen. En uh, de beste Nederlander was uh, Nikki Terftra op een zesde plaats. En op de derde plek is geëindigd Alexandro Ballan. Tweede werd uh, Filippo Pozzato. En het zal je niet verbazen: op de eerste plek een Belg. Een Belg. Een Belg. Vlaanderen wint. Ja hoor. Tom Bonen wint de ronde van Vlaanderen.